Met het personeel. In Saudi-Arabië voor een permanent bestand voor Jemen. De kans op succes is klein, want de Shiitische Houthis, die de hoofdstad Sanaa en een groot deel van het noorden in handen hebben, hebben de uitnodiging voor het overleg afgeslagen. Saudi-Arabië voelt de militaire coalitie aan die al weken de Houthis in Jemen bombardeert. Afgelopen week werd een tijdelijk bestand van kracht dat vanavond afloopt. In Skopje, de hoofdstad van Macedonië, zijn duizenden betogers op de been. Ze eisen het vertrek van premier Goreski. Ze houden hem verantwoordelijk voor het afsluistergandaal dat het land in een politieke crisis heeft gestort. Een aantal betogers zou van plan zijn op straat te blijven... tot de premier is afgetreden. Goreski, die Macedonië al negen jaar regeert... heeft zijn aanhang opgeroepen voor een eigen demonstratie. Morgenavond in Skopje.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 President Siza van Burundi is voor het eerst... na de mislukte staatsgreep in het openbaar verschenen. In zijn presidentiële paleis sprak hij met journalisten... zonder in te gaan op de koepoging. Nkurunziza zei alleen dat hij zich bezighoudt... met de dreiging van Al-Shabaab-terroristen... die opereren vanuit buurland Somalië. In Burundi is het al weken onrustig... omdat Nkurunziza zich verkiesbaar wil stellen voor een derde termijn. En dat is een strijd met de grondwet van Burundi. Het weer het is op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden is het een graad of 13, in het zuiden 15. Morgen is bewolkt en gaat het regenen. In het zuidoosten komt de regen later en wordt het 18 graden. Maar op de meeste andere plaatsen is het koeler. Dit was het DFM Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen knooppunt de Amsterdam-Holendrecht over drie kilometer...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 Ik het bericht binnen dat lekker gezellig is op de Jamark hier in het centrum. Je kan de Jamark nog zeker tot aan 5 uur vanmiddag gaan bezoeken. Dus mocht je er nog niet geweest zijn, haast je dan even en geniet van alle aanbiedingen die daar te krijgen zijn. Je houdt de en in die evening is een plaatje na het nieuws en weer van 4 uur. En welkom terug luisteraars en welkom terug Dolly. Ja, dankjewel. Ja, yeah. wat gaan we in het derde uur allemaal doen? We gaan uh, even kijken naar het asieldier van deze week. En uh, het gedicht van de week heb ik nog. En uh, uiteraard de voetbalwedstrijden. En dan uh, kijken we ja. even naar een speciaal. Een nacht Breda tegen FC Groningen. Daar weten ze van scoren. Zo, nou en of. Ja, dat is uh, ik denk een... Uh, een wedstrijd met heel veel uh, applaus en gejoel. Ja, 4-4 vier, vier staat vier, vier, het inmiddels. 4-4 op dit moment, niet zo, te geloven. acht doelpunten gescoord al. En wie ook lekker gaat is FC Twente. Die heeft al het derde doelpunt erin geschoten tegen SV Heerenveen... die er slechts één heeft gescoord. En uh, Pek Zwolle Feyenoord gaat niet zo lekker voor Feyenoord... want daar staat het twee tegen nul. Ja, het is afschuwelijk, ja. zo'n grote club. Hoe, hoe, hoe is het mogelijk... En uh, inmiddels, uh, nou dat hadden we al genoemd geloof ik hè, PSV, ADO, Den Haag 2-2. Ja, en dan uh, Ajax ja. tegen FC Dordrecht, Ajax stond voor met 0-1. Ja, maar ze hebben hem weer om hun oren teruggekregen, dus 1-1 inmiddels. Oh, Oké, okay, straks meer over deze wedstrijden en nog een uh, ja, tiental minuten te spelen. En dan weten we hoe de Eredivisie is verlopen dit jaar.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 Treasure Twee grote hits van dit moment achter elkaar. Als eerste door Felix en In Body. Uiteraard uit het origineel van Chaka Khan uit de jaren tachtig. En dan hebben we het over datzelfde plaatje, In En erachteraan Geronimo, de single van Shepherds. Ja, Dolly, nou er zijn er een tweetal uh, actieve medewerkers van uh, CFM. Die zitten momenteel in het patronaat in Haarlem. Ja. Ja, ja. wat zijn ze daaraan doen? Zij gaan daar uh, meedoen met een uh, muziek. ...kenniswedstrijd. Uh, Hé! Hey, ja! Wat spannend, leuk. hè? Ja. ja, maar die weten allebei heel veel, hoor. Dus. Ja, het schijnt al... Uh, de, de, uh, uh, Jaap Koper is er... ...en die zei dat hij blij is... Uh, ...dat hij de wandelende lexicon bij zich heeft. En dat is Andor Sandbergen, Andor Sandberg. Ja. ja, dus ik heb al gevraagd... ...of ze ervoor willen zorgen... ...dat alle ZFM-collega's... ...hartstikke trots op ze gaan worden. Dus uh, toi, toi, toi, jongens. Zet hem op. Nee, nou, ik ben benieuwd wat ze kunnen verdienen daar... Ja, dat zou ik ook wel willen ja. weten. Ja. Maar misschien gaat het om de eer, dat kan natuurlijk ook. Ook goed. Ook goed. Altijd leuk, zo'n wedstrijdje. Amor en Jaap, heel veel, veel succes successies. daar hè, in het uh, patronaat. Ja, we zijn dicht bij jullie hoor. Want wij zijn ook lekker met muziek bezig. Hè. Tot aan vijf uh, uur vanmiddag. De Zandvoort op zondag. En weer zo'n gouden oude nu. T-shirt en she likes beats. lang. Gezonder en Jaap zijn lekker met de muziek bezig in Patronaat in Haarlem. De muziekwis. En uh, ja, die moeten ze gewoon gaan winnen, Dolly. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Gaan Daar hebben wij een volg ja. ja, weet je wie ook altijd lekker met muziek bezig is? Is onze collega Ruud Jansen. Want die heeft een hele mooie studio thuis. En alle instrumenten staan daarin. En die studio is helemaal opgeknapt. Dus die oude piano van hem, die heeft hij eruit geplikkerd. Hier is Diana Ross voor jou. Wat zijn nou, Dolly? Staat die oude piano van Ruud Jansen nou bij jou thuis? Nee, <laughs> oh, dat... niet die van Ruud. Maar ik heb, ik oh. heb sinds kort een oude piano inderdaad in de schuur staan. Oh, oké, oké, oké, lacht hier van Ruud. Leuk ding, hoor. <laughs> ja, geweldig. Johan de oude piano, de singer van Diana Ross. Ja, Willem Bruijs zit uh, lekker nu in het uh, centrum van Zandvoort... Uh, te genieten van een bakje koffie. Maar hij is helemaal gek van reggae. Hè? Dus deze voor Willem. And the cheese stay away. They come and strive. the family ground. You know that faith is their foundation. Oh, let the love and the warm conversation, boy, don't forget to pray. Just make it strong, where you belong, so you can live in the love of a common people, smile through the heart.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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. Ladies and gentlemen, hier is Echo Smit en de Cool Kids. De wedstrijden die vanmiddag om half drie zijn gespeeld in de Eredivisie... zijn inmiddels ten einde. Hoe die wedstrijden zijn afgelopen, dat hoor je straks. Maar eerst zometeen het dier van de week. Na deze van Kledders en de License to Kill. Lekkere James Bond en uh, muziek op de zondagmiddag bij CFM. Jo, de kleine en de license to kill. En daarmee zijn we toegekomen aan het dier van de week. Bonnie, nogmaals. Ja, we gaan nog één keer met uh, Bonnie in zee. En, uh, Lekker badderen. Ja, ja, zo is het. Het is een schat van een hondje, mensen. Echt waar. En uh, Bonnie zit heel ongeduldig in het asiel te wachten op een nieuw baasje of basinetje die haar de baas kan. Het is een echte riertje, dus heel eigenwijs... en heel snel uh, initiatief tonend naar het overnemen van, uh, van de leiding. Dus daar moeten we even rekening mee houden. Want uh, gekke Bonnie is al een tijdje weg geweest... maar ze is weer teruggebracht naar het dierentehuis. En uh, dat was eigenlijk omdat de vorige eigenaar uh, haar niet de baas kon... En, uh, dat het Bonnie lekker bepaalde wat er in huis gebeurde. Ja, dat kan natuurlijk niet. Uh, ze is teruggekomen, maar ze laat helemaal geen probleemgedrag zien. Ze kan met andere honden overweg. Ze is lief voor alle medewerkers... en ze loopt eigenlijk bijna altijd makkelijk mee met iedereen. Ze is alleen niet gewend om met katten om te gaan. Uh, ze reageert de ene keer wat beter dan de andere keer op de commando's. Uh, ze kent wel de basiscommando's... Het is een heel vrolijk, lief, lief diertje... die altijd in is voor een gezellige wandeling. En uh, ze kan heel goed met de andere honden omgaan. En ze moet wel regelmatig geborsteld worden... want het is een pluizige dame. En uh, soms zal ze ook een trimbeurtje nodig hebben. Dus daar dient u dan wel rekening mee te houden. Mocht u tot, over, tot aanschaf van Bonnie over willen gaan... Uh, we hebben gisteren met Lea gesproken. Lea had een paar dagen stage gelopen in het uh, asiel. En heeft dus ook een paar keer met Bonnie te maken gehad. En om Lea's woorden te gebruiken, het is een schatje. Zo is dat dus. Ga voor Bonnie of een van andere leuke dieren naar het kennemer Dieren Te vinden aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zalvoort. Ja, we gaan ons opmaken voor uh, de eindstander van de wedstrijden van vandaag uit de Eredivisie. Mijn eerste Brothers Janssen, hier is Tamp Disco, voetjes van de vloer met uh, deze van de Brothers. Joss, en Joris bij CFM. Ja, we gaan eens even kijken naar uh, de uitsloten van de wedstrijd die vanmiddag uh, om half drie uh, aangevangen zijn in de eredivisie Dolly. Wordt nou een beetje rommelig. Ja, meteen, nee, hè? bril op, Ja, gaat het ja, vast ja, komen. Ja, ja, ja, nou, uh, uh, hij is zo blij hè, die Rob. Hij is zo blij. Want net op de valreef zorgt de PSV nog voor een overwinning. Van 3-2 op ADO Den Haag. Ja, dat we... was zielig ja. voor vooral die haar genezen. Ja. Ah. We hadden ze het zo, zo gegund, hè? Ja, echt. Ja, en maar we, toch en... net niet. En we hebben ze nog gesteund met het mooie liedje. Maar goed, 3-2 PSV tegen ADO Den Haag. Ja, de Eredivisie-competitie voor dit jaar zit erop. Onderop de Eredivisie vinden wij FC Dordrecht. Die speelde vandaag tegen Ajax. En daar is het 2-1 geworden. Ja, daar gaan we verder niks over zeggen. Nee, toevallig. nee. Nee, nee, nee, nee. En dan uh, een van de twee clubs die niets gescoord heeft vandaag. Feyenoord. En uh, Riant verloren van Pek Zwolle met 3-0. Hebben ze pakkie gehad of niet? Echt wel. Ja, zeker wel. Ja. En dan uh, Excelsior tegen AZ. Een Riant overwinning voor AZ. Daar werd het 1 tegen 4. ja. Ja. En we weten wat dat betekent. Vitesse tegen FC Utrecht is afgelopen en is geëindigd met gelijkspel 3-3. En dan SC Heerenveen, FC Twente. Daar werd het 1 tegen 3. Ja. En dan gaan we door met NAC Breda tegen FC Groningen. Een harde strijd is het geweest. Menige A en O is gevallen, maar het is geëindigd op uh, 5-4 voor FC Groningen. Ja, dus uh, negen doelpunten. Most. Niet te geloven, hè? Ja, ja, ja, ja. En dan uh, SC Kambuur tegen Willem II. Daar werd het 1 tegen 2. Dan gaan we door met uh, Heracles Almelo tegen Kohaet Eagles. En Kohaet Eagles is de tweede die niets gescoord heeft... Een nul en één doelpunt gemaakt door Almelo. Ja, wat zeg je dat leuk, Almelo? Almelo. Almelo, heb je Willem ja. gesproken of zo? Oh, witte flow ja. uit Almelo. Het Almelo. <laughs> Oké, okay, nou wat, wat betekent dit nou voor de Eredivisie? We hebben hem er even bij gepakt. Ja. En we nemen de top, nou wat zullen we doen? Top 7 even door. Want dan komt Almelo ook nog even aan bod. Zevende plek voor Heracles Almelo. En dan op de zesde plek is geëindigd Pek Zwolle. Plek nummer vijf is er voor Vitesse. Vierde plek voor Feyenoord. Derde plek, die ook zo belangrijke derde plek... is in handen gekomen van AZ. Woehoe. De tweede plek voor Ajax en de eerste plek voor PSV. Nou, kijken we even... Ja, ik ben een PSV'er, dus ja, ik speel even een beetje vals. Kijken we even naar uh, de punten van uh, PSV. Die hebben 88 punten gehaald. Uh, AZD met uh, 71 punten. Helemaal niet zo slecht. En AZ 62 punten. Dus tussen plek 1 en 3 zitten maar liefst 26 punten verschil. Dat is niet misselijk, zeg. Dat is, uh, dat is helemaal zo, niet misselijk. Oh, wat een lading punten. Ongelooflijk. Nee, nou, ja. ja, AZ is een mooie derde plek. Gefeliciteerd daarmee. Nou, nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wie er gewonnen heeft bij het Hotse Knotse Begonia toernooi. Hebben we nog niks van gehoord, Helemaal he? niks, helemaal nee, niks. Nee, ik heb uh, mensen geprobeerd te bellen, maar geen contact gekregen. Jammer, hè? Jammer, jammer, jammer. Nou, misschien mogen we er volgende week even verslag over doen. Ja, vast wel. Zo meteen het gedicht van de dag. was Walk the Moon en shut up in deze with me. Ja, dan hebben we nog een tweetal playoffs te spelen. Het gaat om de derde voorronde van de Europa League. Hebben we hebben het over SC Herenveen, gaat Feyenoord ontmoeten. En Pek Zwolle die uh, speelt tegen. Even kijken hoor. Nee joh, deze moet ik helemaal niet hebben. Peck Zwolle die speelt tegen Vitesse. Want het is tijd voor het gedicht van de dag. Hier is Dolly Tempierik. Het gedicht waar ik voor gekozen heb heet Schiet mij maar lek Schiet mij maar lek? Ja oh. Het gedicht gaat over het leven van een voetbal Ongerept en vol met levenslucht lucht ingeblazen Lag ik daar, klaar om het veld in te gaan Met een zacht tikje begon mijn rol Om daarna Getrapt te worden van de ene naar de andere speler. Geschoten van links naar rechts. Balancerend en jonglerend op de punt van een schoen. Ik was slechts geboren om te scoren. Alle ogen waren op mij gericht. Dit was mijn plicht. Omarmd en gekust waren mijn verhaal. Maar al snel... Lag ik buiten spel en was men niet meer joviaal. Nu lig ik in een hoek gegooid, getooid, met smurrie en groeven, versleten. Er wordt om mij niet meer getost, ik ben vergeten. Niet huilen op. Ja, zwaar leven als voetbal. Ja, ja, dat valt niet mee. Dat valt helemaal niet mee. Er staat nooit iemand bij stil. Nee, nou goed dat je het een keer naar voren hebt gehad. Kijk, gehaald. kijk. Schiet mij maar lek, het gedicht van de dag bij CFM. Hij was leuk, Dali. <lacht> Haal die grijs van je gezicht. En ga lekker meedoen met Frank Boeien. 20 jaar zie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 Dat waren de monkeys met Daydream Believer. Nou, we kunnen nog twee plaatjes doen, waaronder deze van Santana. Hier is Corazon Espinado. jij niet, maar waarom in de uitzending. Dus, ik kucht ook even van mij. Ja. Twee kuggers bij elkaar. Twee kuchers bij elkaar. Ja. Wat wil je nou nog meer? hè? Joris Santana en Corazon Pinado. Dat was hem alweer, deze uitzending van Zandvoort op zondag. We hebben de Eredivisie, de spannende wedstrijden... in de Eredivisie vandaag voor je gevolgd. Nou, Verder ik heb natuurlijk geen, uh... En, uh, Marja, een mooi gedicht van de dag. En uh, dier van de week. En uh, evenementenagenda. En het weerbericht en andere berichten. We hebben het weer allemaal gedaan. Tussen Zo twee het. en vijf uur. Ik hoop dat Albert-Jan trots op ons is. Ja, dat is hij vast wel daar in Spanje. <laughs> hij is aan het glimmen al daar. Ja, ja. ja, ja. Van de olie. Van de olie, ja, ja. Van de zon. Van de zon in de olie. Hé, <laughs> nou ja. hey Dolly, dankjewel. Heel graag gedaan. En uh, ja, de volgende keer dan ben je er gewoon weer gezellig bij. Ja, vast en zeker. Ja, ja want die Albert-Jan is, en is zeker. nog lang niet terug. Nee, dus vandaar. Die het zitten heeft nog wel op. even daar in Spanje. Blijf maar rustig zitten, we <laughs> nemen wel voor je waar. Precies. hele fijne zondag verder. Bedankt voor het luisteren en heel veel plezier met de overige programma's van ZFM. En volgende week zondag is er weer een zoveel op zondag. En dan met Anders Sam Berge. Ja, ja. Ja, ja, heeft hij al de, de, de muziekwis gewonnen en is hij weer helemaal vrouwelijk. Zo uh, so is het maar net. Zo so ja, is ja, het ja, maar ja. net. Laat hij er weer een mooie boel van maken. Fijne zondagavond. Some Dag. Some things Tot ziens allemaal. The